7 uur. Dit is Radio 1 Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het Radio 1-journaal hoort u de Limburgse koffieshophouders... die willen weer wieten aan buitenlanders gaan verkopen. En de Verenigde Staten en Mexico willen samen... het extreme drugsgeweld in Mexico gaan aanpakken. Nu is het NOS-journaal. Hier is Mark Visser.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 In Helmond is een man levend verbrand bij een voormalige houthandel. Een getuige hoorde een knal en zag daarna een steekvlam. Hij alarmeerde de brandweer die de man brandend aantrof. Vermoedelijk heeft hij geprobeerd om uh, koper weg te nemen bij het bedrijf. En is daar bij kortsluiting ontstaan uh, wat de man vertaald geworden is? slachtoffer is ter plekke overleden.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 Op maand moment dat Maastricht nou zegt van nou dat Ira niet verder... denk ik dat je Maastricht daar niet alleen in moet laten staan. De aanleiding voor het besluit is een recente gerechtelijke uitspraak. Daarin staat dat burgemeester Hoes van Maastricht een koffieshop... die wiet aan buitenlanders verkocht, niet had mogen sluiten. Volgens de rechter ging Hoes te ver.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 Bellen naar informatielijnen van bedrijven wordt vanaf juli een stuk goedkoper. Bellen van een mobiele telefoon naar een 0900-nummer... is dan even duur als bellen naar een gewone vaste lijn. Nu kost het bellen naar informatienummer soms 1,30 euro per minuut. En daarnaast wil minister Kamp van Economische Zaken... dat bedrijven hooguit 1 euro extra rekenen voor het bellen naar een 0900-nummer. Minister wil bedrijven uiterlijk tot juni volgend jaar de tijd geven dit te regelen. Chelsea en Benfica spelen over twee weken de finale van de Europa League. Chelsea won thuis met 3-1 van Basel. En in Portugal versloeg Benfica het Turkse Fenerbahce ook met 3-1. Finale van de Europa League is op 15 mei in de Amsterdam Arena. Het weer, geregeld zon, maar in het Zuidoosten en Oosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Amerikaanse president Obama is in Mexico om samen met zijn collega Nieto... het drugsgeweld in dat land aan te pakken. Obama zal er dus alles aan doen. Correspondent Kees Zoon vertelt zo meer. En koffieshophouders in Limburg denken de rechter aan hun zijde te hebben. Want ze gaan vanaf zondag weer wiet verkopen aan buitenlanders. Aanleiding is een uitspraak van de rechter. Vorige week, Maastrichtse burgemeester Onno Hoes... zou koffieshop Easygoing vorig jaar onterecht hebben gesloten. Volgens de koffieshops is dit nu een vrijbrief... om weer te gaan verkopen aan buitenlanders. Ik ga erover praten met Peter Hendricks... eigenaar van twee koffieshops in Sittard en ook twee in Venray. Meneer Hendricks, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ziet u als aanleiding om nou zondag weer open te gaan? Is, wat ziet u in deze uitspraak van de rechter? Um... De rechter heeft eigenlijk uh, in de praktijk mogelijk gemaakt om uh, het, uh, de, de buitenlanders weer binnen te laten uh, door aan te geven dat uh, in Maastricht uh, niet goed gemotiveerd is waarom uh, op ingezetende criterium gesloten is. Uh, in principe hebben de rechters al vanaf uh, januari de mogelijkheid om zelf uh, uh, uh, beleid uh, te voeren en te handhaven wat betreft ingezetende criterium. Daar is al een uitspraak in Breda over geweest. Uh, dat het een Limburg niet gebeurde, heeft vooral te maken dat er afspraken rolden vanuit, een beetje vanuit Maastricht opgelegd. Dus van laten we nou alle burgemeesters een, een, een, een nee verkopen op het ingezetende criterium. Of in dit geval een ja. Euh, maar ik denk dat het nou eigenlijk tijd is om het roer om te laten gaan. Maar meneer Hendriks, de rechter heeft de burgemeester van Maastricht op de vingers getikt. Hij zou te zware maatregelen hebben genomen, het niet goed hebben uitgelegd. Maar de wet is toch niet veranderd? Het hele systeem van de wietpas is er toch nog steeds? Maar dat, daarom zeg ik net er is eigenlijk al een andere uh, een, uh, uitspraak geweest in Breda... waarin duidelijk werd gesteld door de rechter dat de, de burgemeester in feite de bevoegdheid heeft... ...zelf zijn beleid te bepalen en daar ook op te handhaven wat betreft het ingezetene criterium. Dus het, het is ook duidelijk dat in Nederland dat hele uh, ingezetene criterium eigenlijk een papieren tijger is. Je praat over een Nijmegen, Arnhem, uh, Ulf of Trunterswijk, ...dat zijn allemaal steden die ook uh, grensverkeer hebben. Uh, misschien nog gewoon meer als bijvoorbeeld in de situatie van het Waar uh, uh, uh, gemeenten uh, aan burgemeesters zeggen: van nou, dat ik verterf, maar gaan we gewoon niet de meedoen. De grote steden hebben direct van meet af aan gezegd: van nee, daar gaan we gewoon niet naar meedoen. Wat in Limburg gebeurt is natuurlijk uh, ja, een beetje schijnend. En Maastricht uh, houdt uh, de rest van de burgemeesters en zijn greep. En we hebben gezegd van ja, tot hier dan uh, niet verder met deze uitspraak van de rechter. Nee, maar dan vraag ik het toch nog een keer, want u zit nog steeds met die wet, aangezien uw burgemeester, Sittard en Venray, uh, ook en nee, dus, niet, niet dus, heeft ingevekt. In in in oh, zit het in ja. oké. Okay, uh, maar die, goed, die heeft dus ook nog niet. Een, die heeft ook het beleid nog niet aangepast. Dus gaat u dan toch niet zondag in overtreding? En ik zal maar zeggen, in het lokale beleid uh, staat nog gewoon dat, dat het ingezetene criterium uh, gehandhaafd wordt. En uh, ik sta vandaag in de krant en het zittert, uh, gaat de burgemeester wel uh, aangekondigd te gaan handhaven. Dus dat betekent, als je dat werkelijk gaat doen, dat er een nieuwe rechtszaak uit gaat komen. Ja. Wat zijn de gevolgen geweest dat u niet meer aan buitenlanders mocht verkopen? Dat nou, de gevolgen in in Sittert, uh, Geleen die zijn uh, beperkt gebleven, omdat we uh, Geleen had al een niet zo'n uh, sterke uh, grensoverschrijdend karakter. De uh, Duitsers en uh, voornamelijk wat Belgen kleine aantallen. Remond heeft een hele grote aanloop, net als het vanloop van uh, Duitse klanten. Uh, daar heeft zich natuurlijk de straathandel uh, uh, totaal verhacht de laatste tijd, ook net als Maastricht. Uh, probleem de, voor Remond. Uh, het het, heeft, voor het heeft zich verpla verplaatst naar straten, meneer Hendrik? Ja, ja, ja. ja. ja. Nee, niet te zuinig, niet te zuinig. Ja. Niet te zuinig. Okay. Neemt u toch niet een groot risico? Want u zou natuurlijk het gevaar kunnen lopen dat uw koffieshop uh, helemaal gesloten kan worden. Ja, dat, uh, bedoel, je, je moet een moment een statement maken dat, uh, dat, dat je het niet. Kijk, dat, dat er in Nederland zoveel verschil uh, mogelijk is en hoe een, een ingezet in het criterium wordt toegepast, dat is al op zich schijnend. Uh, de burgemeesters hebben de mogelijkheid om dat criterium los te laten. Dat doen ze om een of andere wazige reden niet in Limburg. Dus dan, ja, dan is dit eigenlijk de logische uh, gevolgtrekking. Op het moment dat een uitspraak streekt met de zaak -Mans, daar uh, in de project... Tijd ruimte voor maakt, denk ik dat je dat moet doen. Ja, Jozef Mans is de eigenaar van de Easy ja, co precies. precies. Goed, meneer Hendricks, hartelijk dank voor uw uh, toelichting. Ja. En uh, na acht uur, dan zal ik de burgemeester van Maastricht om een reactie vragen. Oh, no, hoe spreek ja. ik dan? Meneer Hendricks, dank u wel. Goedemorgen. Ja, dank u wel. Tien minuten over zeven, u luistert naar het NOS Radio In Journaal. President Obama, u hoorde het, is op bezoek in het buurland, Mexico. Waar die vannacht sprak met zijn collega Peña Nieto, die sinds vijf maanden de president is van Mexico es precisamente en evitar que armas que son compradas en los Estados Unidos ternarse en nuestro país, que lamentablemente han costado muchas vidas de mexicanos la introducción ilegal de armas que se han comprado en, en, en Estados Unidos y que han llegado a México. Ja, Nieto benadrukte dat de vuurwapens, die in Mexico vele levens kosten... allemaal afkomstig zijn uit de Verenigde Staten. Het zal niemand verrassen dat de presidenten... vooral over de drugsproblematiek hebben gesproken... want de bloedige drugsoorlog gaat nog altijd door. Zojuist hielden beide een persconferentie. Die is gevolgd door onze correspondent in Mexico's stad, Kees Zoon. Kees, wat hebben de heren nog meer gezegd? Nou, ze legden eigenlijk de nadruk op het feit dat er niet zoveel gepraat moet worden over veiligheid en immigratie, maar dat we het vooral moeten hebben over de geweldige economische relaties en de handelsbetrekkingen tussen, tussen die twee landen. Maar ja, dat is natuurlijk wishful thinking, uh, want hoe je het ook bent of keert. De Verenigde Staten zitten met een oorlog uh, aan hun zuidgrens. Uh, 70.000 doden in de afgelopen zes jaar, dat is meer dan uh, de, de gemiddelde officiële oorlog die, die gaande is in de wereld. En ook nu, sinds we nieuwe presidenten in Mexico, zitten we op 50 uh, doden per dag als gevolg van geweld... Drugsgroepen. En de nieuwe president, Peña Nieto, hoe anders gaat, staat hij daarin als zijn voorganger? Ja, hij heeft de lijn gekozen voor uh, minder uh, directe Amerikaanse inmenging. Onder de, zijn voorganger uh, waren die, de Amerikanen heel direct betrokken bij de dagelijkse strijd. En uh, v bueno, vlak voor de komst van, uh, van Obama naar uh, Mexico uh, liet de regering nog weten dat Amerikaanse agenten van nu af aan geen directe toegang meer krijgen tot geheime informatie van de Mexicaanse uh, geheime diensten. En dat alle informatie die ze kunnen krijgen alleen maar bij één punt kunnen halen. dat is bij het ministerie van Binnenlandse Zaken hier. Obama heeft wel gezegd dat uh, na de gesprekken met uh, Peña Nieto de uh, Amerikanen de Mexikanen blijven steunen. Dat de Mexicanen hun eigen strategie mogen bepalen, maar dat de Amerikanen op hun beurt hun strategie in de drugsoorlog bepalen. Hij heeft ook beloofd, wederom, want dat heeft hij al eens eerder gedaan, dat hij zal proberen de, de stroom van wapens die uit de Verenigde Staten naar Mexico vloeien... Om die in te dammen. Nou, dat heeft meteen al een uh, nodige sceptie hier opgewekt. Uh, gezien het feit dat het congres vorige week nog erin geslaagd is om uh, een beperking uh, van de wapenwetten in de Verenigde Staten zelf op te leggen. Ja, en, en vindt Mexico dat genoeg? Want de, invloed, de on, ja, gigantische invloed van de Verenigde Staten is natuurlijk onmiskenbaar. Zou Obama niet meer moeten doen, vindt Mexico? Ja, dat vindt Mexico zeker. Maar ja, dat proberen ze al een aantal jaren duidelijk te maken. Maar uh, het heeft niet echt effect. Kijk, 90% van de drugs waarover gestreden wordt hier in, uh, in Mexico. Die zijn bestemd voor de Amerikaanse markt. 90% van de wapens die die types gebruiken, die komen uit de Verenigde Staten. Dus de betrokkenheid van de Amerikanen, ja, die lijkt me evident. En dan is er nog het illegale probleem ook. Ja, nou daar klonk. Een iets optimistischer geluid over. Uh, er ligt een, een, een wetvoorstel bij het Amerikaanse congres om uh, 11 miljoen illegalen te legaliseren. Nou, meer dan de helft daarvan dat zijn Mexicanen, dus dat, dat raakt dit land ontzettend. Uh, Obama heeft gezegd dat hij heel optimistisch is. De vraag is uh, of dat alleen maar propaganda is uh, of niet. Zeker is dat hij uh, benadrukt dat dit het moment is om een soortgelijke wet uh, door te drukken. En ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. Want de laatste cijfers van deze week tonen aan... dat afgelopen jaar de toevloed van nieuwe illegale uit Mexico nul was. Het aantal illegale Mexicanen dat teruggegaan is naar haar huis was net zo groot als het aantal nieuwe Mexicanen dat het illegale nu probeert. Althans, dus Kees Zoon vanuit Mexico stad. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Regionale omroepen. In het noorden gaan de sirenes van de hulpdiensten... via de radio Daar hoort u zo meer over. Ook in het noorden, maar aan de andere kant van het IJsselmeer. Mark Robin Visser, hij is in Den Helder op bezoek bij Ramon Boomstra... en die heeft wel een heel bijzondere hobby. We hebben hier een houten, uh, een houten toestel, mogen we, we wel zeggen. Gezet. Oh, U heeft hem zelf gemaakt? Uh, ja, deels. Het is een kopie van een, van een echt... Toestel uit de oorlog. Uh, ja, klopt. Ja, uh, de Duitsers hadden een uh, bepaald model uh, volksempvanger En die heb ik nagemaakt van haar. Wat uh, voor muziek heeft u daar dan uh, op staan? Uh, muziek uit de periode 1930 tot 1950. En dan uh, ja, kom je toch wel een heel klein beetje uit op klassieke muziek. Ja. Ja. U zit helemaal in de oorlog eigenlijk, hè? Op een... Ja, klopt. Ik, uh, op een wat vreemde manier misschien. Uh, ja, ik okay. heb de oorlog zelf helemaal niet meegemaakt. Nee, ik heb de oorlog niet zelf meegemaakt. Ik verzamel alle materialen, artikelen die gebruikt zijn in de oorlog... om een, om een beeld te creëren en om het te bewaren voor, voor later. Want ja. heel veel verdwijnt in de, in de vuilnisbak. U heeft in de woonkamer drie poppen met uh, Duitse uniformen. U heeft SS-servies. U heeft Duitse mededelingen ingelijst aan de muur hangen. Kunnen u zich voorstellen dat misschien sommige mensen zich hier wat ongemakkelijk bij uh, voelen? Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Ja, dat, maar uh, u niet? Nee, ik niet. Nee, nee. Uh, ja, net als in de oorlog. De een uh, was tegen de Duitsers en de ander was voor de Duitsers. Wat, wat doet je besluiten om, om die beslissing te maken? Mm -hmm. En ja, waarom hou ik hiervan? En waarom hou ik niet van, ja, noem het maar. Uh, mm -hmm. uh, Efteling, breien. Uh, ja, breien, <laughs> Efteling uh, dingetjes verzamelen. Ja, waarom heb ik dit? Ik weet het niet. U weet het niet? Nee. nee maar ik... het is wel uw... Ja. Het is, het is mijn hobby, ik vind het leuk en uh, ik, ik uh, ja, schijn er goed mee, uh, mee om te kunnen gaan. En, ja. Ja, maar dan toch nog even, als ze nou in een bunker een radio hadden, hè? hoe ja. kan dat dan? Want de signalen die gaan dan toch niet door die dikke muren heen? Nee, maar wij zijn nu natuurlijk uh, nu gewend dat alles, uh, alles uh, draadloos is. Mm -hmm. En toen was het niet draadloos, toen liep overal nog een draadje naartoe. En aan het ah, eind ja. van de oorlog was dat anders. Toen hadden we het draadloos. Toen hadden we ook raketten, toen hadden we radar en dergelijke. Ja, ja. Maar voor de oorlog dus niet. En ja, daar is het eigenlijk een beetje vandaan ja. gekomen. Van, wat is daar gebeurd in die vijf jaar? En dat is heel veel. Uh, we hebben heel veel techniek ja. van nu uh, te danken aan, uh, aan de tijd van toen. Ja. Ja. Zer, meneer Boomstra, wat gaat u morgen doen? Uh, morgen is, uh, ik beheer samen met uh, Chris van Osser een museum in Den Helder. En uh, achter het postkantoor daar staat een enorme bunker. En die is uh, zaterdag en zondag is die geopend. En uh, ja, ontvangen we mensen? Juist. Daar hebben we zo'nzelfde opstelling als wat ik hier heb. En ja, uh, kan men uh, terug in de tijd, om het zo maar te zeggen? Als je nu vraagt van uh, mensen aan de Tweede Wereldoorlog, en vooral jeugd, nou, het enige wat ze kennen van de Tweede Wereldoorlog zijn computerspelletjes. En dat vind ik best wel erg. Meneer Boomstra, bedankt dat ik even bij u in uw huismuseum mocht rondkijken. Nou, graag gedaan. Geen probleem. Okay. Ja. De groeten uit Den Helder. En trouwens, we gaan, ik ben nog niet klaar natuurlijk... want wij gaan nu naar het marinecomplex. Dat kent u natuurlijk ook wel. Ja. Daar is ook nog een bijzondere speciale herdenking... voor de gevallen in onderzeeboten. Oké, okay, ja. Onder andere de O13. Juist. Ja, waar nog ja, steeds ja. naar gezocht wordt. valt een ja. hoop over te vertellen. Inderdaad. Tot straks. in vissen hoort u straks weer vanuit Den Helder. Salomon Burke samen met de dijk. What a woman. Zo dadelijk om 11 uur presenteert eurocommissaris Olly Rehn in Brussel... een algemene indicatie over hoe Europa ervoor staat. Dat is de opmaat naar eind deze maand dat dus de cijfers per land bekend worden. Eén ding lijkt wel duidelijk, het wordt een somber verhaal. Zeker voor de miljoenen werkloze jongeren in Europa. Niet alleen in de zuidelijke landen, maar ook bijvoorbeeld in België... waar de jeugdwerkloosheid explosief stijgt. Reden voor de Belgische studenten Lauren om haar beklag te doen in Brussel. Dat blendstarij op, op die cijfertjes van uw begroting, dat, dat maakt ons eigenlijk een hele generatie kapot. Op een bankje hier voor het Europees Commissiegebouw, Lauren Hever, studenten uit Gent. Ik zie hier op je curriculum vitae, je cv zie ik. Magna cum laude, wat betekent dat precies? Met grote onderscheiding. Wanneer ben je afgestudeerd? Ik ben eenmaal afgestudeerd in 2010, uh, midden van de crisis uiteraard. Drie jaar werkloos? We zijn ondertussen een aantal jaren verder en het wordt eigenlijk alleen maar erger. Bijna 25% van de Belgische jongeren nu werkloos, één op de vier. Ja, de, de cijfers strekken noordwaarts, plus ook de Spaanse uh, werklozen die komen ook naar hier, op zoek naar werk. Dus en... oh, je hebt er nog eens een hoop concurrenten bij gekregen. Ja, inderdaad. Uh, misschien nog één voordeel dat wij nog Nederlands spreken. Uh, Zijn niet. Maar uh, de grens eigenlijk tussen de noordelijke en de zuidelijke lidstaten schuift op. En uh, ik vraag mij alleen maar af wanneer dat dan gaat stoppen. Toch zie je amper protesten, ook niet in België. Ja, we, we zitten eigenlijk maar leidzaam toe te kijken hoe dat het allemaal fout loopt. Uh, misschien we, zeg je. We zitten leidzaam toe te kijken... Kun je dat uh, omschrijven? Hoe is dat met jouw vriendenclub? Wel, um, een half jaar geleden uh, kreeg ik heel veel steun van uh, mensen die ook geen werk vonden. Die, die ook afgestudeerd waren en uh, geen werk vonden. Nu komen daar nog een heleboel nieuwe vrienden bij die uh, wel werk hadden, maar waren ontslaan. Dus we zijn een gezellige bende aan het worden. Maar er zijn weinig die daarover willen praten. Schaamte? Schaamte, enerzijds. Maar anderzijds ook. Ze zijn bang. Uh, van, ja, Als ik hier nu mijn mond ga open doen. Gaan ze mij dan wel nog willen aanwerven. Want potentiële werkgevers die kijken op internet, die kijken op LinkedIn, Facebook, wat jij allemaal zegt. Ja. Klopt, gaan we toch even proberen. Wie weet dat Olly Reen zegt. Kom maar naar boven. Immense hal hier in het Europese Commissiegebouw. Nou, laten we het even proberen. Oké, okay, oké, okay, I'll tell her. Yeah. Simon O'Connor zegt, uh, laat haar gewoon een uh, e-mail sturen met haar uh, verzoek. Dus ja. Ik ga dat zeker doen. Hoe heb je nou geschreven? Beste Simon, ik hoop dat Olireen een minuut vrij kan maken... om te luisteren naar mijn verhaal. Of eigenlijk het verhaal van mijn verloren generatie. Hoogachtend, Lauren Hever. Bijna een etmaal later. Olireen heeft niet gereageerd dus. Die mens is gewoon echt blind... Eigenlijk, uh, al die Spanjaarden en al die mensen die werkloos zijn... die zouden echt op straat moeten komen. En hier is misschien aan de Europese Commissie gaan zeggen... van Hela, wij zijn er ook nog. Belgische studenten Lauren en correspondent Tijnsadé sprak met haar. Tijn zal er zo bij zijn om 11 uur... als eurocommissaris Reen de nieuwste economische prognoses presenteert. Hoort u dan natuurlijk gelijk op Radio 1. Hij gaat er eindelijk komen, de flister... De sirene via de autoradio. Op die manier worden automobilisten gewaarschuwd voor een aankomende ambulance of andere hulpdienst. Vier jaar geleden werd die al aangekondigd. Maar de landelijke omroepen voelden er niet veel voor om hun uitzendingen te laten onderbreken. Dat probleem hebben de regionale omroepen in het noorden van het land niet. Daar wordt de flister vanaf volgende week in gebruik genomen. Verslaghebber Rien Kamer kreeg vier jaar geleden al eens uitleg over de werking van dat apparaat. De 121 die is onderweg, zoals afgesproken. Het verkeurspreis wordt steeds drukker. En dat betekent voor ons dat wij moeilijker daardoorheen komen. Meer delay. Zegt Hans van Galen de Bakker, ambulancechauffeur. We zitten in de meest moderne ambulance van Nederland. We rijden over de snelweg de 28 richting Assen. Het is best druk. We zijn nou niet met spoed onderweg. Maar als dat zo is, wat, wat doe je dan? Op het moment dat wij een melding krijgen op dit moment... Hoor ik natuurlijk waar we naartoe moeten en wat er aan de hand is. Vervolgens uh, zet ik mijn optische en geluidssignalen aan... en daarmee zet ik ook automatisch de flister aan. En in de auto klinkt het dan zo. We merken dat eh, nou, ambulance diensten, brandweer, korpsen... maar ook de politie willen dit soort apparatuur graag ook stationair gaan gebruiken. Dat als er een gevaarlijke situatie op een weg is of op een snelweg is... dat zij eerder opkomend verkeer kunnen informeren eh, dat er wat aan de hand is. Dat kan dus met zo'n uh, signaal en zo'n tekst in, uh, in het display. Hmm. Maar vier jaar geleden voelde de omroeper er nog niet veel voor. Uh, daar is nu verandering in gekomen. Dink directeur hoofdredacteur van RTV Drenthe. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u voor een gedachte doen veranderen? Nou, ik denk niet dat het helemaal klopt dat de omroepen erop tegen waren. Er ontstond eigenlijk een beetje een discussie tussen commerciële en, en, en landelijke publieke omroep... over het wel of niet uh, invoeren van het hele systeem. Omdat de commerciële omroepen zeiden, ja, we willen het eigenlijk niet. We willen eerst zien wat het betekent voor luistercijfers bij de landelijke publieke omroep... En ze hadden een probleem met het feit dat eventueel hun reclameboodschappen onderbroken zouden worden. zodat dus ze schadeclaims zouden krijgen ja. van de adverteerders. Mm, maar het, zijn die problemen dan nu uit de weg? Of heeft u gezegd van nou we wachten niet langer, we voeren het in? Nee, wij hebben, kijk wat onze uh, grootste zorg is in het verhaal, Want we ondersteunen wel het hele project. Uh, mijn collega Jan Kossen van Omroep Friesland kwam er een paar maanden geleden mee. Ja, Ik denk dat het als publieke omroep goed is om mee te werken aan zaken die de verkeersveiligheid uh, helpen. Uit ja, het onderzoek is ook gebleken dat 85 van hulpverleners... Ja, die zeggen dus dat het verkeer veiliger wordt door dit systeem. Ja. Dus waarom zouden je er dan op tegen zijn? Kijk, wat, wat wij wel gezegd hebben, het kan niet zo zijn... dat als je bijvoorbeeld in de buurt van een ziekenhuis woont... en je hebt de radio Drenthe aanstaan in ons gebied... <laughs> Gaat de hele dat dag dat om, die radio af. Ja, dat je dat om de haverklap uh, je, uh, het radioprogramma onderbroken wordt... omdat er een ambulance uitdrukt. Nou, het systeem is verfijnder geworden. Dat betekent ook uh, dat de mensen die dus in de buurt van een ziekenhuis wonen... niet gestoord worden... Uh, het is wel zo dat wij als uh, omroepen, dus RTV Noord, Omroep Friesland, RTV Drenthe gezegd hebben... kijk, we kijken het een jaar aan. Mocht het nou zijn dat er veel klachten binnenkomen, met name op dit punt... Ja, dan moet de situatie veranderd worden. Want we zitten natuurlijk niet op te wachten dat mensen die niet aan het verkeer deelnemen... dat die dus gestoord worden. Nee. En, en, en klachten van inderdaad adverteerders. Nou ja, zo vaak zit er nou ook weer niet een ambulance achter mij, zou ik denken. Dus maar... Nee, maar daar heb je, ik, denk, ik denk dat u daar gelijk aan heeft. Ik vond ook dat het toen heel erg uitvergroot werd door de commerciële omroepen. En aan de andere kant kan ik mij niet voorstellen dat er een adverteerder... Tegen, uh, uh, er tegen zou zijn dat de verkeersveiligheid toeneemt. Want ja, wanneer gebeurt het nu? Hoe vaak komt het nu voor? Het gaat ook om een aantal seconden dat het gebeurt. En eigenlijk zou ik, maar ik ben geen marketeer, zeggen dat de reclameboodschap eigenlijk nog uh, uh, meer nadruk krijgt... als er dan zo'n melding tussendoor komt. Maar goed, is een, dat is een beetje een, een marketeerpraatje, daar heb ik geen verstand van. Nee, nou, inhoudelijk dan, want daar heeft u wel verstand van. Uh, stel dat je emotionele gesprek of je mooie reportage erdoor wordt onderbroken, vindt u dat geen probleem? Nou ja, kijk, het is natuurlijk sowieso een probleem. Het is niet fijn als er een ongeluk uh, heeft plaatsgevonden... waardoor die ambulance moet uitdrukken. En waar het mij om gaat, en ook mijn collega's uh, van de andere regionale omroepen... is dat dit systeem uh, sowieso een kans verdient... omdat het dus uh, blijkt te werken uh, met betrekking tot verkeersveiligheid. En natuurlijk zit je niet op te wachten dat je radiosignaal... dus met name ook om de reden dat er dan ook slachtoffers zijn gevallen... dat het onderbroken wordt. Maar ik vind, uh, daarom doen we ook een proef van een jaar... Dat het zeker een kans verdient. En, en nou ja, wat u net zelf al zegt, hoe vaak komt het voor? Het is niet zo dat continu de hele dag door je radiouitzendingen gestoord worden. Nou dat is er wel, wel zo. Dan is de, de Drent er straks helemaal aan gewend. En dan is hij uh, in Zwolle. En dan hoort hij het opeens niet meer. Nou ja, dat vind ik natuurlijk, uh, dat, dat, is ook, dat is ook jammer. Uh, het is wel zo dat, nou ja, wat u net al zei, dat er een paar jaar geleden een heleboel gedoe over was, een heleboel commotie over was. Want het ministerie was eigenlijk voorstander. Binnen de politiek waren er veel voorstanders. Nou, toen kreeg je dus die discussie, wat ik een beetje een oneigenlijke discussie vond vanuit die commerciële omroep. Terwijl ik denk, ja, maak gewoon betere uitzendingen... dan krijg je meer luisteraars en gebruik dit nu niet als argument. Goed, daardoor is eigenlijk het systeem een beetje naar de achtergrond. Nu is het weer uh, bij ons onder de aandacht gebracht. Ja, wat we natuurlijk zouden willen... is dat het een groot succes wordt in de drie noordelijke provincies. Het is ook het voordeel dat zowel Radio Drenthe, uh, RTV Noord en Omber-Friesland een enorme luisterdichtheid hebben. Hè. Dus we zijn ook uh, marktleiders in onze provincies. Dat betekent dus dat we ook heel veel mensen uh, bereiken. Nou, en als het succes wordt, hoop ik ook dat de publieke landelijke radio is ook Radio 1 dat dit het systeem ook gaat overnemen. Nogmaals, ik, ik ben niet uh, van flister of zo, dus ik hoef helemaal geen PR-praatje te houden. Nee. Maar als het systeem blijkt te werken en het blijkt zo te zijn dat ambulances beter kunnen doorstromen, dat je in je auto je niet doodschrikt als er opeens een ambulance achter je zit... Nee. Ja, dan hoop ik dat het in het hele land ingevoerd wordt. We gaan het volgen, meneer Binnendijk. Uw proef van een jaar. Dink Binnendijk, de baas van RTV Drenthe. Dank u wel. En straks hoort u meer over de start van de nieuwste toernooi van de Rolling Stones 50 jaar na het oprichten van de band. Is het nog steeds de moeite waard, hoort u zo. Alles is liefde Ocean 11 Milk Searching for Sugar Man Departed Million Dollar Baby The Expendables 2 Novas Embla Into the Wild The Marathon The Wrestler Komt de vrouw bij de dokter Zoals 7, Shack in de chocoladefabriek. Via de videotheek van Access for All huur je wel 4000 films, series en documentaires. Gewoon thuis op de bank.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 Oranje is kansen zien. Oranje is ING. Dit is Radio 1. Half acht geweest, hoogste tijd voor het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. De openbare aanklager in het onderzoek naar de moord... op de Pakistanse ex-premier Benazir Bhutto in 2007... is vermoord in Islamabad. De man raakte volgens de politie gewond toen hij zijn huis verliet. Hij overleed later in een ziekenhuis.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 De minister wil bedrijven uiterlijk tot juni volgend jaar de tijd geven dit te regelen. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weerplaza.nl: Vandaag zijn een zonnige periode, maar ook wolkenvelden. In het zuidoosten en oosten kunnen enkele buien ontstaan. Het westen en noorden houden het waarschijnlijk droog. De wind is vanochtend oostelijk en draait vanmiddag geleidelijk naar het westen tot zuidwesten. In het noordoosten en oosten van het land wordt het nog plaatselijk 20 graden. Elders stroomt langzaam wat koelere lucht het land in en wordt het 15 tot 18 graden. Morgen trekt een zwakke storing over het land. In het oosten begint de dag met zon, terwijl het westen bewolking heeft met wat regen. Smiddags bevinden de meeste wolken zich in het zuidoosten en oosten en kan er ook een bui vallen. In het westen en noorden schijnt dan de zon alweer. Met een matige westelijke wind stroomt verder nog wat koelere lucht het land in. Het wordt zo'n 12 tot 15 graden. Op zondag draait de wind naar zuid tot zuidoost en keert de warme lucht weer terug. Vijf over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Voormalig blauwhelmen van de Univill herdenken dit jaar hun gevallen kameraden in Zuid-Libanon. Hoort u zo dadelijk meer over. Eerst de Rolling Stones. Here we are. It's time 50 years. Right, we're gonna do it. I thought that um, we should continue doing this when the 50th anniversary came out. You wonder why you'd had such a long layoff, man? Because it's the life and blood of us. Rick Stones gaan weer optreden. Band, die al 50 jaar bestaat, begint vanavond in Los Angeles aan de 50 and Counting Tour. de band Band kondigde onlangs aan opnieuw dus te gaan toeren. Ga erover over praten met Jan Donkers, journalist en muziekkenner. Goedemorgen. Nieuwe toneel van de Stones. Kijkt u er nou naar uit? Uh, nee, eerlijk gezegd niet, nee. nee. <laughs> Waarom niet? Nou, in muzikaal opzicht is het uh, al, al een flinke tijd niet zo interessant meer. Maar het is natuurlijk wel een. laten we zeggen, cultuur-historisch fenomeen. Dat is iets dat als je dit 50 jaar geleden tegen mij had gezegd. Dan had ik je vreselijk uitgelachen. Eh, ik vind het ook wel leuk dat ze het uh, heel, ja, een beetje provoceren. om de 50 and Counting Tour noemen hoor. Dat vind ik wel weer aardig. Maar ja, de, in cultuur, historisch opzicht, is het natuurlijk interessant. We hadden dit nooit kunnen denken in de jaren 60 toen de Rolling Stones. Uh, ja, als echt als een van de, een van de meest uh, provocerende uh, bands uh, zich profileren. Een band die uh, echt een model voor stond voor het opstandige van, uh, van die, uh, die nieuwe muziek. Uh, we dacht, hebben nooit gedacht dat dat, ook, dat opstandige, dat jeugdige, dat dat ook ooit uh, volwassen zou kunnen worden. Want dat is het natuurlijk ongeveer wel. Ja, nou ben ik nog naar... Uh de tour geweest. Babylon Bridges was het volgens mij. Toen dat dacht ik, kunnen, ja. ja, daar moet ik heen, want dat is echt de laatste keer. Ja. <laughs> dat is volgens mij ook weer twintig jaar geleden. Of, ja, zoiets. Maar is dit dan echt de laatste? Of? <sus> uh, ik, ik heb wat clips gezien van, uh, van wat ze in Engeland deden. En ja, je zou wel zeggen dat het uh, zo langzamerhand uh, wel op zijn einde loopt. Maar ja, ik weet je, ik moet zeggen... Ik zeg van, ja, je hoort mensen zeggen... ja, dat kan eigenlijk niet meer... maar dat zeggen ze dus al, al 40 jaar of zo... over de Rolling Stones. Um, ik kan me herinneren dat toen... begin van de jaren 70 toen schreef Nick Cohn... een toen bevallende rock'n'roll journalist... dat zij met hun reputatie... eigenlijk het enige wat ze nog konden doen... dat was zich in een vliegtuig laten neerstorten... want dat was iets wat bij hun <lacht> uh, image uh, paste. Past, uh, ja. Uh, ja, dat is natuurlijk vreselijk achterhaald. Hè. En als ik, als ik zou zeggen... Dit kan natuurlijk helemaal niet meer dan, dan, dan trek ik gelijk de mat onder mezelf vandaan. Want ik ben van diezelfde generatie en ik draai ook nog steeds uh, rock roll plaatjes voor, uh, voor Kings Radio. Dus dat uh, ja, maar... Nee, maar het is, het is. Ik zal je een voorbeeld geven van, van hoe, hoe, uh, hoe, hoe, hoe, hoe bizar eigenlijk die ontwikkeling is in de afgelopen decennia. Uh, in de ontwikkeling van, uh, van de van, van, van, van hoe we naar rock en en naar popmuziek het algemeen kijken. In 1982, toen hadden ze geloof ik op in... Ik meen dat het 82 was in de Kuip. Het was een uh, geweldig concert. En toen werd ik door de Volkskrant gevraagd. Um, uh, die hadden gehoord dat ik een zoon had die toen 15 was. Um, en dat vonden ze zo, uh, iets, zo iets, iets, iets bijzonders. Dat een vader met zijn zoon naar de Rolling Stones ging naar een rock'n'roll concert. Dus of ik daar een verslag over wilde schrijven. Ik wou net zeggen, nu is, het opa aan, is nu is opa aan de buurt. Precies, nu is opa. Ja. Ja. Maar, maar wat, wat, wat is de drijver voor de Stone zelf? Wat, wat, wat zit hierachter? Want het lijkt me stug dat ze het nog voor het geld doen. Ja, dat, dat, dat kan ik ook heel moeilijk geloven. En hetzelfde zie je natuurlijk bij mensen, bij generatiegenoten als Neil Young en Bob Dylan, die ook nog steeds optreden. Ja, bij, bij die twee, om die twee maars te noemen, je zou ook Richard Thompson kunnen noemen. Uh, die uh, ook in die tijd al debuteerde met, uh, met Fairport Convention. Nou, dat zijn muzikanten die zichzelf nog steeds. Ik wil niet zeggen vernieuwen, maar die nog wel steeds muziek maken. waar ze uh, nieuwe dingen ontdekken, nieuwe uh, liedjes maken. die nog altijd wel betoverend zijn, af en toe. Ja. Bij de Stones geldt dat al lang niet meer. Uh, op al die laatste CD's. dat misschien één nummer dat, dat muzikaal gesproken nog een beetje interessant is. Ik denk dat ze. Ja, dat, is toch een, dat is het toch een statement is. Hè? Dat ze willen laten zien, kijk, we leven nog steeds, we rocken nog steeds. Uh, we willen nog steeds uh, bevestigd zien dat uh, de mensen met z'n duizenden en tienduizenden naar ons toe komen. Oh, oh, dat, is dat is een dus. beetje een, een aandachtsverslaving, geloof ik. Fifty and counting, hè. Nou, Jan Donkers, straks veel plezier met de kleindochter. Okay, als ze komen, dankjewel. ga je dan toch weer, hè. Denk ik. Ik heb ja, dat als ze als naar het continent komen en ik, uh, ik kan kaartjes krijgen, twee kaartjes krijgen, dan, uh, dan ga ik zeker met hangen. <laughs> Jan Dokkers, hartelijk dank. Oké. Okay. Goedemorgen. Ja, dag. Dan de sport. Frank Wieluit, goedemorgen. Goedemorgen. De finale van de Europa League in de Amsterdam Arena dus gaat tussen Benfica en Chelsea. En Benfica won gisteravond met 3-1 van Venere Het was daar nog wel het spannendst. Won Benfica terecht? Ja, uiteindelijk wel. Benfica is de ploeg in vorm. Fenerbatje, de ploeg van Kuit, maakt het nog wel ongelooflijk spannend. Door uh, nog de 1-1 te maken. Kuit scoorde uit een, uh, uit een penalty. En daarna moest Benfica twee keer scoren om uh, de finale te halen. Maar ja, die ploeg is in vorm in eigen huis onverslaanbaar. En dus deden ze wat je van ze mag verwachten in Estadio da Luz. Twee keer scoren via de klassieke spits die je daar al jaren in de punt van de aanval loopt, Cardozo. Die man is echt ijskoud. En die maakt dan twee goals. Die gewoon gewoon het nodig zijn. Zo staat Benfica voor het eerst sinds jaren weer eens in een finale. Het is 13 jaar geleden, 51 jaar geleden, dat ze een prijs wonnen in Europa. En nou mogen ze weer eens een mooie klassieke kampioen straks in Amsterdam. Ja, het is wel een mooi affiche inderdaad. Benfica tegen Chelsea. Uh, Dirk Uitje noemde hem al even. Scoort voor uh, Fener Hoe doet hij het eigenlijk daar? Ja, hij doet het hartstikke goed. Hij speelt veel en is belangrijk en hij mocht nu de penalty nemen omdat vorige week in de thuiswedstrijd tegen Fenerbahce een ploeggenoot van hem die penalty miste. En toen was hij ook belangrijk, ook als aangever van de goal uiteindelijk. En ja, hij doet het dus uitstekend, maar hij kan zijn ploeg dus net niet naar een UEFA Cup finale brengen. Dat had Fenerbahce nog nooit gepresteerd. Een finale spelen. En uh, dat hadden ze dus graag gedaan. Het is kuit en uh, de zijne net niet gegeven. Nee, het is wel opkomst van het uh, Turkse voetbal. Uh, aan de andere kant dus uh, de andere finalist Chelsea. Drie te sterk voor Basel. Dat zat er wel een beetje in. Uh, maar de ploeg won vorig jaar natuurlijk nog wel de Champions League. Nu de Europa League. Is uh, dat eigenlijk niet te min? Je zou het bijna zeggen. Als je kijkt hoeveel geld er omgaat in Chelsea. De klassieke kampioen heb ik net Benfica genoemd. Chelsea is de moderne kampioen. Je pompt enorm veel geld in een club. En dan win je een prijs. Nou, Chelsea lukte dat vorig jaar dus met de Champions League te winnen. Dat was de eerste keer dat ze dat lukte. Maar nog nooit in een UEFA Cup finale of Europa League finale gestaan. Kortom, die wilden ze wel winnen. Dat kon je ook heel duidelijk merken. Vorige week al in Basel. Toen ze met 2-1 al wonnen. Daardoor een uitstekende uitgangspositie. Ook niet nerveus geworden. Toen het vlak voor rust toch nog 1-0 werd voor Basel in Londen. Maar in een kwartiertijd na de pauze even gas geven. Ja. En een schitterende goal uiteindelijk nog van David Lewis in de kruising. Dat besliste te pleiten eigenlijk een half uur. Er. Hebben ze nog een beetje, nou ja, niet echt calorie play. Maar wel gewoon wetend dat je de finale haalt. Lekker kunnen voetballen tegen het uh, arme Basel. Wat ook een leuk voetballende ploeg is. Maar je hebt toch liever Chelsea in Amsterdam, denk ik. Als je daar de organisatie doet. Ja, en dan tegen Bavik. Het kan wel een mooie finale worden. Absoluut, het zijn, kijk, Chelsea is een, is een goede ploeg die achterover kan leunen en dan uh, eruit kan vliegen. Maar ze hebben tegen Basel laten zien dat ze ook het spel kunnen dicteren. Benfica is een ploeg in vorm en uh, ja, daar mag je huis wel wat van verwachten. Dat is, uh, nou, ik vind het echt, als je dan toch mag kiezen uit al die ploegen die mee mogen doen aan de Europa League, dan heb je met een klassieke kampioen tegen een moderne kampioen een ploeg, uh, twee ploegen die uh, in Europa in ieder geval uh, de goede vorm hebben. Wel een heel mooi uh, affiche voor Frank Wielaard, dankjewel. Over de Europa League. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half tien en s middags van half vijf tot half zeven. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journal. U verwacht het eigenlijk niet, maar ook in sommige populaire vakantielanden is het bepaald niet goed gesteld met de persvrijheid. hoort u straks een gesprek over. Morgen worden de doden herdacht. Herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog... maar ook van militairen die omkwamen bij vredesmissies. Univeel bijvoorbeeld, vredesmissie op de grens van Israël en Libanon. Morgen is in Zuid-Libanon een speciale herdenking voor de Nederlanders... die daar, inmiddels alweer 30 jaar geleden, gelegerd waren. Veel militairen hebben na al die jaren nog altijd niet verwerkt wat ze overkwam. Chris Laarhoven, zelf Libanon-veteraan... organiseert voor hen een reis naar de plaats waar ze zoveel meemaakten. Hoe vaak ben je nou met piepende banden weggereden? Als er gewonden waren, dan uh, werd er altijd geroepen hospik, uh, hospik eruit. Nou ja, dan stond mijn ambulance, die stond uh, stand-by altijd. Want Chris Lagerhoven was Hospik, ja. ambulancebestuurder in Libanon op 18 jaar geleefd. Was je nou precies 18 dienstplicht? 19. 19. 19, 19. En ik uh, was van uh, december 1981 tot mei 1982, vlak voor de Israëlische inval, uh, uh, was ik hier in Libanon als ambulancechauffeur. Dan rij je dus over dit soort wegen en dan wordt er om je heen gevochten. Toch een andere wereld. Ja, dat is zeker een andere wereld. Tussen wie en wie ging die strijd eigenlijk toen? Iedereen was met elkaar aan het vechten, dat is het gekke. Je wist vaak niet wie met wie aan het vechten was onder het mom van de burgeroorlog. Uiteindelijk was het een optelsom met beperkte voorbereiding als 19-jarige losgelaten worden... in een omgeving waar je niet weet wie je kunt vertrouwen. Waar gevochten wordt. Waar je als ambulancebroeder opeens zware verwondingen te verplegen krijgt. En waar je tolk, je vriend, vermoord wordt. Tot het moment kwam de, de Eerste Golfoorlog 1991. Toen uh, ben ik uh, bij het zien van die beelden... ja daar is het uh, een beetje begonnen. Toen ben ik een beetje ontspoord, moet ik zeggen... Drinken, uh, vechtpartijen, ruzies thuis, zaak failliet, huwelijk kapot, noem maar op, de hele non -de ju Klassiek posttraumatisch stresssyndroom. Ja, um... ja, ik wilde er eigenlijk niet aan, maar ja, goed, uh, het, uh, het pakt je het toch hè, wanneer je het zwakste bent. En... Maar dat is eigenlijk pas in Libanon weer goed gekomen. Ja, ja gek wonderwel eigenlijk. Ik ben toen teruggegaan uh, en ik, had zoiets. ik was aan het wachten van... nou ja, wacht maar af, want voor, dan steken ze je mes hier je rug dadelijk. Ik was aan het wachten dat het misging. Nou, dat moment, daar wacht ik nu nog op, want dat is niet gekomen. De herinneringen inmiddels in een huis in Zuid-Libanon... wat dienst deed in de tijd van Dutchbad als uh, hospitaal. Het is slecht onderhouden, het voormalig hoofdkwartier van Dutchbad eigenlijk ook. Uh, het is in verval, uh, de goede planten overal, betonrot. Het ziekenhuis waar Chris Larenhoven werkte... Het staat er net zoveel later bij. Maar de herinneringen die zijn nog springlevend. En hij organiseert nu reizen voor mensen die zelfs na 33 jaar nog last krijgen van posttraumatische stress. Omdat ik uh, het uh, jongens gun om af te komen van de demonen in hun hoofd. Maar zijn ze daar na 33 jaar nog altijd niet klaar mee? Nee, en dat, dat, dat zullen ze ook nooit zijn. De, een oorlog is lelijk. Een oorlog is slecht. Gaat daar herdenking ook over? 4 mei op de Dam in Amsterdam? Uh, voor mij wel, voor mij wel. En iedereen neemt mee naar dode herdenking datgene wat hij wil herdenken. Ik herdenk mijn gids, mijn, uh, mijn gids, uh, uh, Jasser, een jongen van 16 jaar, die uh, geëxecuteerd is geworden door uh, de haddad uh, militie de falangisten. En uh, wij herdenken iedereen. Ik herdenk iedereen. Wij dragen hoort u van onze correspondent voor het Midden-Oosten, Sander van Horen. Verkeersinformatie kan ik kort over zijn. Er staan geen files, goede reis. Van 6 tot half 10 het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. So stop and stop. Noah van het debuut-cd is dit spin-around. Dat het slecht gesteld is met de persvrijheid in veel landen is wel bekend. Landen in het Midden-Oosten of Rusland staan er bekend om journalisten... met geweld soms de mond te snoeren. Maar hoe staat het met de persvrijheid in landen waar we deze zomer op vakantie gaan? Op deze Internationale Dag van de Persvrijheid... praat ik met Leon Willems, directeur van Free Price Un Unlimited. Meneer Willems, goedemorgen. Goedemorgen. In welke vakantielanden is het ook niet goed werken voor journalisten? Nou, uh, wat heel interessant is, is dat het in een aantal uh, landen in Zuid-Europa steeds slechter gaat. Bijvoorbeeld in Griekenland. En hoe komt dat? Nou, je ziet daar dat door de economische crisis uh, heel veel kranten zijn gesloten. Dus uh, heel veel kranten hebben ook mensen ontslagen. Bij de televisie gaat het slecht. En je ziet ook dat uh, doordat er heel veel druk is op de economie... dat de regering heel erg... Uh, Paniekerig is als er dingen gezegd worden over belastingontduiking. Er zit bijvoorbeeld op dit moment een, uh, een journalist die de lijst van Lagarde, waar de grootste belastingontduikers op uh, gepubliceerd zijn in Griekenland, die journalist die dat geopenbaard heeft in Griekenland, die is, uh, die is uh, met een groot proces uh, uh, bedreigd. Mm -hmm. uh, dus Griekenland, dat heeft dus duidelijk te maken met, met de crisis, maar is, is dit nou een, een uitzondering? Nee, en voorstellen... bijvoorbeeld in Spanje, ja. dat is toch echt heel erg dichtbij... ...daar zijn bij de, uh, de publieke omroep zijn mensen ontslagen... ...omdat ze kritiek uiten op de fiscale plannen van de regering. Dus je ziet met name dat er rond die hele kwestie van dat het slecht gaat met de euro... ...en de economische neergang, dat, uh, ja, dat er gewoon uh, echt druk ontstaat om journalisten... ...om uh, daar niet over te publiceren. Hm. Maar wat, wat, wat hebben regeringen eraan om zo uh, op te treden? Ja, wat heb je eraan om persvrijheid te onderdrukken? Daar heb ja? je niks aan in onze opinie. Maar uh, blijkbaar zijn er toch altijd mensen die in het zadel zitten... die het gevoel hebben dat ze uh, daar iets tegen moeten doen... omdat ze langer in het zadel blijven zitten. Hè? Dat zijn toch over het algemeen de belangrijkste beweegredenen. Ja, maar maar hoe... ik ben een persvrijheidsadvocaat... dus ik kan moeilijk in de gedachtegang uh, kijken van iemand die dat uh, niet doet. Nee, maar, maar hoe wordt er dan op gereageerd? Daar bijvoorbeeld door, uh, door de hoofdredacteuren van die journalisten die ontslagen worden. Nou, er is dus heel weinig solidariteit. En dat komt ook omdat de media, bijvoorbeeld in Griekenland weer... daar zijn heel veel media in handen van uh, hoge bedrijfslevenmagnaten. Uh, uh, en die staan zelf ook op die belastingontduikingslijsten. Dus er zijn ook heel veel mensen ontslagen in media zelf... omdat ze ja, niet willen dat er over hun eigen handel en wandel uh, gepubliceerd wordt. Maar dan heeft u het over de commerciële media. Commerciële media, maar ja. het gebeurt dus ook zoals in Spanje... Is het dus ook gebeurd bij de, de publieke omroep. Ja. Nou, dat is toch tamelijk schokkend, uh, vind ik zelf. Ja. Is er wel een tegenbeweging aan de gang? Mensen die er ook in die landen tegen protesteren? Ja, wat je ziet, dat in Griekenland uh, zijn mensen het zo beu... dat ze niet uh, goed geïnformeerd worden. Dan zie je dat een hele hoop mensen zijn begonnen met radioblogs. En die uh, worden verzameld op een internetplatform. Uh, en dan maken mensen hun eigen radio... Uh, om berichten te doen uit uh, verschillende steden. En uh, je ziet er als het ware een soort nieuwe... Contra-media zie je opstaan. Ja, maar wat, wat doet u bijvoorbeeld? Free Press Unlimited, wat doet hij eraan? Spreekt hij de regeringen daarop aan? Nou, wij zijn, zijn eigenlijk traditioneel nooit zo bezig geweest met Europa, omdat we de, de, de landen uh, van de voormalige Sovjet-Unie en het Midden-Oosten en het geweld tegen journalisten in Latijns-Amerika was altijd veel belangrijker voor ons. Maar we maken ons nu wel zorgen. En eigenlijk zijn wij wel benaderd door mensen uit Griekenland of we niet kunnen helpen met, uh, in ieder geval. Uh, rugbaarheid geven aan het feit dat het daar slecht gaat. Want dat horen wij niet eigenlijk. Nee. Hè? We zijn wel bezorgd over of we het Grieken terug kunnen betalen. Maar of ze daar nog een beetje vrij uh, hun eigen mening kunnen uiten, dat, uh, dat is er een beetje bij ingeschoten de nou, laatste jaren. Het probleem ligt opeens in de eigen achtertuin. Meneer Willems, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het NOS Radio in Journal Media Overzicht met Rimmel Serré. De belangrijkste aanklager in het onderzoek naar de moord op oud-premier Bhutto van Pakistan... is doodgeschoten, meldt de BBC op haar website. Hij was onderweg naar de rechtbank in Islamabad... toen motorrijders zijn auto in een hinderlaag lieten rijden... en zijn auto doorzeefden met kogels. De aanklager raakte ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Bij de aanslag is nog iemand om het leven gekomen... en de politie is een onderzoek gestart. Straks meer over die aanslag trouwens met onze correspondent Lucas Waagmeester. De Volkskrant onderzocht de bezuinigingen op de AWBZ... en volgens de krant werkt die bezuiniging afrechts chronische patiënten een lichte indicatie, krijgen nu een steeds zwaardere indicatie. Artsen zouden de toestand van patiënten ernstiger inschatten... zodat die patiënten dan toch in aanmerking blijven komen... voor betaalde langdurige zorg. En hierdoor zijn de kosten van de wet explosief gestegen. Bellen naar 0900-nummers wordt veel goedkoper. Met dat verhaal opent het Algemeen Dagblad.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 Iets voor jou, Raymond. Muziek van de Amerikaanse metalband Slayer. Jeff Hanneman, een van de gitaristen van Slayer, is op 49 jaar geleefd overleden. Is te lezen op de website van de New York Times. Hij had problemen met zijn lever. Hanneman was trouwens omstreden. Hij was een verwoed verzamelaar van memorabilia uit de Tweede Wereldoorlog. Waaronder symbolen van Nazi Duitsland. Een onderzoek onder oorlogsveteranen wijst uit dat er veel belangstelling is om samen begraven te worden. Dus komt er een speciale begraafplaats voor oorlogsveteranen. laat het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg... aan de vooravond van de dodenherdenking weten in de Telegraaf. De begraafplaats komt in Loenen, waar nu er al het ereveld Loenen ligt. Er liggen bijna 4000 Nederlandse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog... en ook gesneuvelden van VN-missies. En dan nog een foto van een bad op de voorpagina van het Algemeen Dagblad. De eend, formaat olietanker, drijft momenteel bij Hongkong in het water... en is een populaire toeristische attractie. Tja. Ziet er ook spectaculair uit tegen de achtergrond, tegen de skyline van Hongkong. Vrolijke gele beest is een ontwerp van de Rotterdammer Florentijn Hofman. En die zegt, mijn eend maakt van de wereldzeeën een één grote badkuip. Nou, hij uh, ziet er leuk uit. De Amerikanen lijken bereid de Syrische opstandelingen te bewapenen. Daar hoort u meer over na acht uur. En dan spreek ik ook met de burgemeester van Maastricht, Onno Hoes, over de coffeeshops. Daar blijft u luisteren.